Op de Olympische Spelen heeft zwemmer Michael Phelps zijn carrière afgesloten met zijn 18e gouden medaille. Op de 4x100 meter wisselslag wonnen de Amerikanen. In totaal won de 27-jarige Phelps 22 medailles. En daarmee is hij de succesvolste Olympier ooit. Ranomi Kromawi won in Londen haar tweede gouden medaille op deze Spelen. Nadat ze eerder al goud won op de 100 meter vrije slag, was ze ook de snelste op de 50 meter. Marleen Veldhuis veroverde brons op deze afstand. Nederland heeft nu op de Spelen acht medailles gewonnen. Driemaal goud, éénmaal zilver en viermaal brons. In het atletiektoernooi prolongeerde de Jamaicaanse Shell Ann Fraser haar Olympische titel op de 100 meter. De Kanaalparade in Amsterdam is in een gemoedelijke, vrolijke sfeer verlopen, zegt de politie. Hoeveel mensen er precies op afkwamen is nog niet bekend, maar het waren er volgens de politie in elk geval meer dan de afgelopen jaren. De Canal Parade is onderdeel van de Gay Pride in Amsterdam... die tot en met de komende dag duurt. Het weer, vooral in de kustprovincies enkele buien. Overdag in het hele land kans op enkele buien en kans op onweer. Het wordt zo'n 23 graden. De dagen daarna iets frisser en wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN. Politieke nachten in de overnachting. Patrick Lodiers. Een bijzonder goede nacht en welkom live vanuit het College Hotel te Amsterdam. Ja, u hoort het al, het zijn de politieke nachten. Tot aan de verkiezingen van 12 september... tref ik elke zaterdagavond de politicus die hier achter de deur van Kamer 108 zit. Die politicus kan even tot rust komen, even nadenken. Ja, en vandaag hebben we iemand die zeker even tot de rust moet komen. Te meer omdat ze al de hele dag... Uh, op een boot tijdens de Kennelparade Parade. Heeft gedanst en staan swingen. Maar ook, het was een bewogen afgelopen jaar voor haar. En ook bewogen afgelopen weken. Ik heb het namelijk over de leidster van GroenLinks... mevrouw Jolande Sap. En ik klop op de deur. Het is nog stil in de kamer. Ah, de deur gaat open. Eén bijzonder goede avond. Goedenacht. Goeienacht. Dag. Dag. Ja, eh... Uh, hoe bevalt de kamer? Ja, het is een geweldige kamer. Ja? Ik heb er bijna spijt van dat ik hier niet ga slapen straks. Ja, maar waarom gaat u hier <laughs> niet slapen dan? Nou, omdat ik vlakbij woon en ik toch altijd heel graag in mijn eigen bed lig. Lekker naast mijn man en uh, in de buurt van mijn kinderen. Ja? Ja, dat, dat vind ik toch het fijnste. Oh, de, en maar als u nou deze kamer ziet, denkt u eigenlijk bij fout foutkeuze. Ja, ik denk spijtig, maar ik moet morgen ook al vanaf zeven uur uh, met een campagnefilmpje aan de slag. Dus je ja, echte uitslaap had ik toch niet kunnen doen. Dus dat scheelt weer. Maar dat kan u altijd nog een keer inhalen. Um, ja, maar ik neem ook altijd eerst even de afgelopen dag door. En laat ik nou toch eens beginnen met uh, ja, de zwemfinale. De vijftig meter uh, vrije slag op de Olympische Spelen. Goud voor Nederland en brons voor Nederland. Kromi Jojo en Veldhuis, heeft u het gezien? Ik heb het in de herhaling gezien. Ja, prachtig. Ja? Echt geweldig. En ik heb de huldiging wel live gezien. Ah, oké. Okay. Ja. Wij, wij zullen waarschijnlijk dit uur ook nog twee keer onderbroken worden... vanuit het uh, Holland-Heinekenhuis, waar ook nog een keer de huldiging plaatsvindt. Daar moeten wij bij Radio 1 natuurlijk even plaats voor maken. Ja, natuurlijk. Dus het kan zijn dat er flitsen komen vanuit, uh, vanuit Londen. Maar uh, hoe beleeft u dan de Olympische Spelen? Nou ja, ik heb natuurlijk niet veel tijd nu om echt uh, aan de tv te zitten. Maar bij mij thuis kijken ze wel volop. En uh, ja, de, de hoogtepunten zie je langskomen en ik vind het fantastisch. En wat ik vooral heel mooi vind is uh, ja, die topprestaties die die sporters leveren... maar ook uh, hoe gefocust ze zijn. Het is mentaal zo zwaar wat ze doen. Ja, dat je gewoon met onder die spanning dat kan blijven leveren. Is of... het een beetje te vergelijken met wat een, uh, een politicus uh, als u moet doen? Ook ik om... denk dat wat een politicus moet doen een lachetje is... vergeleken <laughs> bij wat die sporters... ik denk dat het zwaarder is. Ja. ja. Het is nog veel meer gefocust op één moment. Ja. Uh, je hebt minder snel uh, kans om het te herhalen. Zeker zo'n Olympische Spelen, ja, daar, daar werk je jaren naartoe. Um... Ja, en dit is, dit is toch nog net een uh, wat maar, hoger niveau. Kijk, wij hoeven ons alleen maar met andere Nederlandse politici te meten. Maar zij ik las gaan met de wereld... uh, wel een interview met Femke Halsema vandaag in de Volkskrant... over ja, uh, dat ze nu aan het ontspannen was. Dat ze echt los kon komen van haar politieke carrière bij GroenLinks. En dat ze ook wel zei van, ja, als ik er nu op terugkijk... is het politieke vak en zeker uh, uh, politiek leider zijn van een, uh, van, uh, van een politieke partij... is gewoon heel... Zwaar, Er zit heel veel druk uh, op de agenda, op de persoon. Dus ik kan me ook wel ja. voorstellen dat het een beetje te vergelijken is met uh, topsport. Nou, het is ook wel een beetje te vergelijken. En, en, en ja, wat, wat gewoon ook heel belangrijk is, en dat zie je bij die topsporters ook... is dat je leert um, om heel goed in het hier en nu te zijn en ook de knop om te zetten. Ja, dus uh, op momenten dat, dat je kan ontspannen... ook even zorgen dat je de rest uh, helemaal uit je hoofd zet. En op momenten dat je er moet staan, proberen er ook echt te staan. Ja, en dat, uh, ja, dat vereist wel wat. Nou, helemaal in het moment zijn... Dan moeten wij, eh, omdat ik de dag even terug wil beleven. ook naar het moment van vanmiddag gaan. Want u stond op de GroenLinksboot tijdens de Canal Parade. Ja, dat was geweldig. Ja, ja ik, ik was nog nooit in Amsterdam geweest rond die tijd. Ik was altijd op vakantie geweest. Maar die sfeer in de stad, dat was zo mooi. En honderdduizenden mensen. En dan allemaal die dreunende, opzwepende beats. En uh, ja, in een en al lachen, positief feest. Dus ik heb daar echt uren staan zwingen. Zwaaien, handkusjes. en ja, was geweldig. Uw, carnaval, uh, uw carnavaleske inborst kwam weer helemaal naar boven. Nou ja, daardoor kan je het wel goed volhouden. Ik, ik had nog twee keer langer gekund. Dat, uh, dat was prima. Nou ja, en, en je staat, het is zo mooi. Het is gewoon echt uh, het, het feest van dat iedereen helemaal zichzelf kan zijn. Ja. En dat, dat zie je ook om je heen. Mensen prachtig uitgedost op de gekste manieren. En dat vind ik zo, zo echt vieren dat we allemaal verschillend zijn... maar dat iedereen er mag zijn. Dat is maar, wel mooi. En hoe is dat om door honderdduizenden mensen te worden toegejuicht? Ja, dat, is, dat wil je elke dag wel. <lacht> ik zeg niet, zei ik al van ik kom volgend jaar weer? Was het lang geleden dat u dan zo was toegejuicht? Nou, nee, ja, nee, ik moet zeggen dat ik ook toch nog steeds wel veel positieve reacties krijg. Maar vandaag was dat wel ook echt heel hartverwarmend. Um, ik, ik merk gewoon, uh, en dat vind ik ook wel fijn... dat mensen het nou ja, regelmatig niet met onze standpunten eens zijn... Vaak ook wel. Uh, maar dat ik als persoon uh, toch vooral uh, positieve gevoelens opwek. En dat is heel erg prettig. Of, of geen gevoelens, hè? dat ja. kan ook. Maar niet, niet veel uitgesproken negatief. En daar uh, prijs ik me wel echt gelukkig mee. Ja, want u zegt hartverwarmend. Is dat belangrijk? Nou ja, dat, ja, het is fijn. Weet je wel? Het, het geeft energie, het pept je op. Ja, er komen natuurlijk een paar uh, stevige weken aan. En wij hebben ontzettend veel te winnen. En dan geeft, ja, dat brengt je wel in de stemming. Ja, nou we gaan er uitgebreid over, over spreken. En ik begrijp ook zeker wat u zegt. Als u zegt van nou, er zijn ook wel mensen die uh, nou, in ieder geval die hard uh, richting u waren. Want het waren pittige weken, pittig jaar misschien geweest. Zeker, ook ja. een pittig jaar geweest. Maar ja, het deed me echt goed. Ik heb ook zelf vele zoentjes vanaf de kant ontvangen vandaag. Ja, getast, en stop. duimen omhoog. Maar als u dan uh, op die boot staat en nu ziet u ziet andere ja. boten, heeft u dan ook wel eens uh, een moment gehad dacht u, dat u bij uzelf dacht van ja, maar. Deze boot gaat echt te ver. Of deze mannen zijn echt te naakt. Of deze mannen uh, zijn echt... Uh, uh, of vrouwen zijn echt uh, uh, te, te veel aan de, aan de drugs... Aan de pillen, aan de cocaïne. Uh. En je ziet de andere boten niet. Ja. Hè? En je ziet gewoon een, een feestende mensenmassa. Deels in bootjes langs de, ja, de grachten, Als ze er nog in passen. En deels op de kades en op de bruggen. En je, nee, ach nee. Ik, ik vind ook niet snel iets te ver gaan. En zeker op zo'n dag als vandaag. Dan, dan moet dat gewoon kunnen. Tolerantie. En ik vind het vaak ook mooi te zien. Kijk, als mensen zelf zich lekker voelen en goed in hun vel zitten... en trots zijn op hun lijf... dan hoeft dat lijf ook niet altijd even fantastisch te zijn. En je ziet dat iemand er zelf blij mee is. En dat straalt Dan ben ik natuurlijk wel benieuwd hoe u uitgedost bent gegaan. Bent u ook trots op uw lijf? Nou, ik doe daar toch een mooi jurkje over. dat is toch helemaal niet slecht? Nee, maar het gaat wel al wat jaartjes mee. Ja. Nu stond u natuurlijk niet toevallig op de GroenLinksboot. Uh, GroenLinks voer mee ook omdat er uh, gisteren een, uh, uh, het roze akkoord, het stembusakkoord, is gepresenteerd. Kan u dat voor onze luisteraar even uh, kort uitleggen? Ja, ik heb gisteren gepleit voor zo'n akkoord. En ik ben wel heel blij dat het ook omarmd is. En het COC gaat dit verder uitwerken. En wat je ziet is, een aantal dingen zijn gewoon nog niet goed geregeld als het gaat om homorechten. Dat is een van de meest schrijnende vind ik zelf, dat uh, mensen die van geslacht veranderen, transgenders, dat die verplicht zich moeten steriliseren nog. In Nederland, anno 2012, dat is ongelooflijk. Maar je ziet ook, uh, natuurlijk de weigerambtenaren, waar we ook fors tegen gestreden hebben in de Kamer. Het is gewoon niet meer van deze tijd uh, dat mensen die tegen het homohuwelijk zijn nog steeds trouwambtenaar kunnen worden. Als je tegen het homohuwelijk bent, dan gaan we het anders doen. En dan word je geen trouwambtenaar. Ja, en zo zijn er nog een aantal zaken, nou, ook lesbische moeders. Um, als een vrouw een kindje krijgt, dan kunnen zij het kind niet zomaar erkennen. wat een vader wel kan. Maar dan moeten ze echt door een hele ingewikkelde juridische procedure ja, van maanden. Ik en wist al... dat niet. Ik, ik, ik, uh, nee? ik las er gisteren dus over, over uh, die, die lesbische moeders. Nou, dat, is, dat is heel raar. Dat dat nog dat, lang niet geregeld is in Nederland. Dat is heel raar. En, en waar ze toch ook nog risico lopen. Zelfs als de donor zich meldt uh, en, en alsnog dat vaderschap claimt... dan kan die uh, lesbische moeder geen kind worden. Of geen, geen, geen moeder worden ja. van het kind van haar vrouw. Ja, ja, dat, dat, dat is toch echt gewoon bezopen. Dus daar moeten we vanaf. En uh, het vervelende is, in de of het mooie is, in de politiek is al jaren eigenlijk een meerderheid om dit soort zaken te regelen. Maar elke keer komt het er net niet van, omdat dan toch of het CDA, of de ChristenUnie, of de SGP op dat moment aan de knoppen komt te zitten en, en, uh, en daar uh, een taboe op legt. En wij willen dat het nu echt wel geregeld wordt. Dus wij willen dat voor de verkiezingen de partijen die hiervoor zijn... zich vastleggen op uh, echt de intentie om dit zo snel mogelijk te regelen... na de verkiezingen. En ook met elkaar afspreken We laten er nu niks meer tussen komen. En welke partijen zijn dat dan? Ja, dat is uh, in ieder geval GroenLinks, D66 bij uitstek. Uh, de PvdA natuurlijk ook, hoewel die... Nou, ja, toch nog een ja. beetje Aarzelingen hadden gisteren, maar, die, maar ook. Uh, VVD uh, heeft dit als principe hoog in het vaandel staan. Maar die hebben dat natuurlijk wel de afgelopen periode uitgerald. Omdat ze het belangrijker vonden om andere dingen te doen. Ja. En wat moet er dan echt in het akkoord staan van dit gaan we uitvoeren? Dit gaan we uitvoeren. En een hele belangrijke is ook, ja, wat ze noemen de enkele feitconstructie. Het ja. is ook een hele scheidende. homoseksuele leraren en leerlingen in het bijzonder onderwijs ja die, die mogen uh, niet gedwarsboomd worden om het enkele feit dat ze homo zijn. En ja, wat betekent dat nou? Je mag het wel zijn, maar niet doen. Weet je? Dat is natuurlijk gewoon een hele Je mag het wel zijn, moeilijk... maar niet vooruitkomen. Ja. ja. En dat maakt het leven van veel mensen moeilijk in dit land. Nee. Maar als u dat uh, roze stembusakkoord voor elkaar krijgt... dan is dat toch eigenlijk een breekpunt? Nou, ik vind dat vooral dat je dan iets heel belangrijks voor elkaar hebt gekregen. Dat je dan met elkaar besluit... Want bijna alles is al in de vorm van een wetsvoorstel gegoten. Hè? Ja. Of een initiatiefvoorstel. Dus het ligt allemaal op de plank. En dat je met elkaar besluit, we gaan het gewoon nu eindelijk behandelen. Dus je bent dan echt een heel belangrijk iets voor elkaar aan het krijgen... voor grote groepen mensen in dit land. Maar is het dan een breekpunt? Want ik kan me voorstellen dat op een gegeven moment uh, in, in de coalitievorming... zullen GroenLinks en D66 nog zeker gepolst worden... of ook misschien wel uh, uh, echt serieus mee aan, uh, aan de tafel zitten om een, een nieuwe regering te vormen. Is dit dan een breekpunt voor die partijen die dit akkoord ondertekenen? En is het een breekpunt voor GroenLinks? Ja, maar ik zie eigenlijk twee manieren waarop je het kan regelen. Je kan of met de partijen die aan tafel zitten afspreken dat je dit in het regeerakkoord zelf regelt... Of je kan, als er partijen aan tafel zouden zitten... die, die hier principiële bezwaren tegen hebben. Dat zijn er dus niet zoveel meer in Nederland. Dat is vooral ChristenUnie, SGP. Want het CDA is ook steeds meer aan het bewegen. Um, ik kan me... Maar, nou ja, maar stel dat, dat er dan toch nog een, een, een taboe wordt opgeworpen... in het regeerakkoord, dan kan je afspreken. Nou, dan wordt het een vrije kwestie. Dan gaat de Kamer het zelf regelen. En in die Kamer is een meerderheid. Dus het moet nu eindelijk voor elkaar komen. En dat zou een hele goede zaak zijn. Maar voor GroenLinks een breekpunt, toch? In onderhandelingen. Doorpakken nu. Nou ja, doorpakken nu. Zeker. Nee, maar breekpunt klinkt alsof je dan dus er niks mee gaat doen en ook niet meer. Nee, maar, maar stel voor groenlinks En ik wil dat het CDA. wel voor elkaar komt. Nee maar, nee, maar ik kan maar even kijken. U heeft natuurlijk het Koundous-akkoord of het Lente-akkoord gesloten met de ChristenUnie. Het zou zo kunnen zijn dat er weer zo'n coalitie komt. Er zit de ChristenUnie daar ook in. Maar dan kan ik me voorstellen dat GroenLinks zegt van ja, maar eerst moeten we nou eens even deze uh, uh, homo emancipatierechten fixen. Ja, en we gaan niet accepteren, op die manier, we gaan niet accepteren dat de ChristenUnie dan daar aan tafel zegt. Uh, wij gaan alleen meedoen, we gaan alleen de crisis oplossen als we alle homorechten weer uh, voor de hele regeerperiode in de ijskast zetten. Dat, daar gaan wij niet in mee. Nee. nee, ik vind ook niet ik vind dat gewoon een, een, een, uh, nou ja, een idiote uitrol, een oneerlijke uitrol ook. Je mag niet uh, ja, over de uh, ruggen van gelijke rechten van groepen heen de economische crisis willen oplossen. Het kan gewoon tegelijk geregeld worden. Nou, ik denk dat uh, alle homo's en lesbiennes, en transgenders en biseksuelen langs de kant daarvoor in ieder geval gejuicht hebben, neem ik aan... toen hij op de boot stond. Nou ja, zeker. Maar wij zijn natuurlijk ook van oudsher een partij... die enorm strijdt voor de rechten uh, van homo's. Omdat dat echt in onze genen zit. Ja, wij zijn bij uitstek ook de partij die wil dat mensen kunnen zijn wie ze zijn. Nou, Wij bij BNN uh, ja, zijn ook... Uh... Pro-homo's en lesbiennes, daarom voeren wij ook mee in die, in die parade. En hebben wij ook de, uh, de, de homo-top 100 of de homo-top 40 werd het, uh, uitgezonden. Maar ik miste eigenlijk één liedje daarin. Maar het is eigenlijk een prachtig liedje. En het is eigenlijk een, een liedje wat ik dacht bij mezelf... Van, nou uh, als uh, mevrouw Jolande Sap in de overnachting zit... dan moet ik dit toch voor uh, haar draaien. Dus ik zou zeggen, zet de koptelefoon op. Ik nou, ben dan, heel benieuwd. Ja. Geniet ervan. Nou, dank. The sun'll come out tomorrow. Bet your bottom dollar that tomorrow there'll be sun. Just thinking about tomorrow clears away the cobwebs and the sorrow till there's none. When I'm stuck with a day that's great. My chin and grin and say, oh. The sun will come out tomorrow, so you gotta hang on till tomorrow. Come what may. With a day that's great Morrow uit de musical Annie voor uh, Jolande Sap. Waarom draai ik dit voor u? Nou ja, dat mag je me zo vertellen. Maar ik moet, het is wel echt, je moet je inhouden om niet mee te gaan zingen. Oh. <laughs> Laat ik dat de luisteraar niet aandoen. Het <laughs> is ook zo'n heerlijke meezingen. Ja, ja waarschijnlijk zo'n soort gedachte van... morgen gaat de zon weer schijnen. Ja. Ja. Nou, de vraag is eigenlijk... hoe vaak heeft u deze plaat gedraaid de afgelopen jaar... Nou, het is, het is de eerste keer dat ik hem weer hoor, <laughs> sinds de afgelopen jaar. Nee, maar is, het is natuurlijk een, een, een pittig jaar geweest... met uh, uh, de, de st het stekkerincident, zeg maar. de uh, uh, Lijsttrekkers, de bakel van uh, GroenLinks. Uh, dan nog uh, Ineke van Gent, die anderhalve week geleden... in de volgende krant een lastig interview gaf, vond ik. En dan ook nog uh, Bruno uh, Braakhuis, die ook nog ging twitteren... dat u uh, misschien niet geschikt was... Um, hoe zwaar was het afgelopen jaar? Ja, ja, het was natuurlijk gewoon ook zwaar. Maar er zaten ook heel veel mooie momenten in. En ik ben uh, ja, van, een, van huis uit iemand die altijd dat ene groene grasprietje ziet. Of altijd dat ene bloempje in het gras ziet. Dat zit zo in mijn genen. En ik heb me wel daar vaak gelukkig mee geprezen het ja. afgelopen jaar. Dat je zo in elkaar steekt. Maar ik heb, we hebben ook een jaar gehad waarbij we meer dan ooit uh, dingen bereikt hebben eigenlijk meer dan ooit in de geschiedenis van GroenLinks. En bijvoorbeeld dat lenteakkoord, dat heeft mij ook zoveel energie gegeven... om dat voor elkaar te kunnen knokken. Um, dat er ook heel veel dingen tegenover staan. En ik ben sowieso nou ja, iemand die toch elke... nou ja, elke dag, dat moet niet overdrijven... maar vrijwel elke dag ook wel dankbaar is dat je dit werk mag doen. Dus dan klopt het liedje Tomorrow heel goed bij u. Van als het een dag tegen zit, dan kijken we gewoon naar de dag van morgen. Ja, dat klopt ook goed. Ik, ik noem vaker zelf mijn persoonlijk motto iets van pluk de dag. Maar ja, daar past dit ook heel goed bij. Ja, nou, dit is ook een liedje Zin in de Toekomst. Volgens mij moet dat ook wel aanslaan bij GroenLinks. Ja, dat is lang ons motto geweest. <laughs> is het, het motto niet meer dan? Ja, nog wel. Maar we hebben het nu wel uit het logo weggehaald. En ja. we hebben bij het congres zelf de tijd is nu genomen. Ook mooi. Want uh, ja, ja, iets meer urgentie. Ja. We hebben heel veel zin in de toekomst. Maar we willen wel dat het uh, nu eens gaat gebeuren. Nee, maar er zijn natuurlijk, dit, het was een bewogen jaar. met veel. Uh, volgens mij als het lenteakkoord voor GroenLinks echt een, een hoogtepunt. Gewoon echt dat je iets mee creëert uh, voor het jaar 2013. Maar soms uh, werd er ook wel heel hard op de man gespeeld. Dus eigenlijk op u, op de vrouw. In plaats van op de inhoud of op de bal. En dan denk ik bij mezelf, ja, hoe, hoe verteert u dat? Heeft u zo'n dikke olifantenhuid? Nou, ja, ongetwijfeld deels ook wel, hoewel er natuurlijk dingen wel binnenkomen. Um, maar wat ik, wat ik zelf ook doe uh, in periodes dat er uh, een hoop negatieve publiciteit is, het niet direct zelf lezen. Dat helpt bij mij enorm. En zorgen dat, dat je het via anderen hoort. Dus gewoon een beetje afsluiten voor en zorgen dat je het via een aantal mensen die je vertrouwt, die dat voor je bijhouden hoort. Dat, dus dat je het laat filteren. Dat scheelt enorm. Of, of je kan ook zeggen, een kop in het zand steken. Nee, dat is, dat is uh, ja, verstandig zelfbehoud. Hè? En zorgen dat je focust op de dingen die belangrijk zijn en, en die je moet doen. Um, maar ja, persoonlijk was het in die zin ook een heel dubbel jaar. Want kijk, dat lijsttrekkersreferendum dat heeft natuurlijk een uitslag gekend... die voor mij een warm bad was. Ja, en bijna je... 85 uh, van uh, de leden heeft mij gesteund. Dat is gewoon een enorme mooie uitkomst. Maar voor de partij in de bakel? Voor de partij, nou ja, dubbel. Ik denk voor de peilingen vooralsnog in de bakel. Maar de partij zelf. Uh, we hebben hele mooie bijeenkomsten gehad. In het land, overal met, uh, met partijleden. En dat bracht echt energie en spirit in de partij. En ik denk dat dat een van de achtergronden ook is. dat we nu meer vrijwilligers hebben in de campagne dan ooit. We hebben echt 2000 enthousiaste mensen uh, klaarstaan. Dus je, het, is, het is een beetje dubbel. En, ik merk, en, en in de buitenwereld heb ik ook. Uh, nou ja, ook wel troost gevonden, natuurlijk. Er zijn mensen die, uh, die scherpe analyses over je maken. En dat mag ook. En, uh, en je moet ook leren om dat gewoon te kunnen lezen en dan toch vrolijk te blijven. Maar ik heb ook heel veel hartverwarmende reacties gekregen steeds dit jaar. Weet je, en dat, dat houdt het wel een beetje in evenwicht. Maar heeft u dan ook wel eens... Uh, je, je krijgt hartverwarmende reacties bijvoorbeeld... Uh... Als je op de, de, de boot staat en heel Amsterdam juicht. Maar zijn er ook dagen bij geweest waarvan u ook wel eens denkt bij uzelf... nou ik stop ermee. Ik gooi de handdoek in de ring. Nee, dat heb ik nooit gedacht. Nee, maar zo zit ik niet in elkaar. Maar waar komt die vechtersmentaliteit vandaan dan? Ja, dat, dat heb ik als klein kind al. En dat heb ik gewoon. Ja, dat is in mijn jeugd alleen maar gegroeid. Ik, ik, ik, ja. ik, ik, ik ben niet onder de makkelijkste omstandigheden opgegroeid. Uh, en dat heeft. Uh, als het goed uitpakt, hele grote voordelen. Hm. Want ik ben uh, gewend dat ze tegen zit... om gewoon uh, nog een tandje steviger er tegenaan te gaan. En, ik, en ja, gelukkig zit ik ook zo in elkaar als de druk hoger wordt... dat ik gewoon uh, beter ga presteren. En dat is heerlijk. Dus eigenlijk uh, zo'n jaar met tegenslagen daar hoort u alleen maar beter van? Nou, ik zou wel heel graag willen dat dat op 12 september bekroond wordt... Met een mooie uitkomst. Ja. Want er is ook niks, niks meer mis als het dus even lekker mee zit allemaal. Maar dan, dan wil ik toch even terug naar anderhalve week geleden. Uh, als u dan de Volkskrant ziet en uh, Ineke van Gent... Uh, uh, ja, toch ook een, een, een, een, een icoon in de fractie. Die zegt dat het fractiebestuur eigenlijk niet gefunctioneerd heeft. En dat er geen chemie was tussen, uh, tussen u en haar en, en, en Tovek Dibi. En jullie waren met z'n drieën het, uh, het fractiebestuur. Hoe leest u dat dan? Ja, ik, ik, ik lees dat, ik las dat in dit geval uh, uh, op, op mijn telefoontje via de mail... want ik was nog op vakantie in Turkije. Ja, en dan moet ik wel even diep zuchten. Ja, wat, ja, wat, wat ik sowieso natuurlijk jammer vind... is, is uh, ja, dat het nu vooral een aantal vertrekkende Kamerleden zijn... die in het nieuws zijn gekomen. Ik zie natuurlijk liever dat Kamerleden... die samen met mij het gezicht van GroenLinks uh, gaan vormen de komende jaren... nu volop uh, positief nieuws maken... Ja, en als het dan nog zo'n onhandig interview is ook, ja, dat, ja, dat schaadt de partij. Dat is ook trouwens helemaal niet goed voor, voor Ineke zelf. En mensen in het land zitten daar gewoon niet op te wachten op, op nieuws over intern gedoe in partijen. Dus daar moeten we gewoon mee ophouden. Ja, en u, u twittert dan ook van ja, dat is eigenlijk een storm in een glas water. Maar u weet toch ook vanuit, het is geen storm in een glas water. Dit wordt eruit gepikt en dit is, gewoon, uh, ja, dit, wordt, dit is gewoon heel onhandig van Ineke. Ja, dit was een onhandig interview. En, uh, en ja, ik weet ook dat ze daar gewoon enorm veel spijt van heeft. Maar klaar. Weet je? En het, is, het is jammer. Het spijt, is... maar ze weet toch wat ze doet? Ze tuurlijk, weer... tuurlijk weet ze wat ze doet. En dat vind ik dan ook wel weer um, grappig om te merken... dat zelfs de meest ervaren Kamerleden... Het is dus ook Femco verkomen. Eind december heeft zij ook in een interview uh, iets goed bedoelds gezegd. Bedoeld van, nou, ja, je hebt tijd nodig als leider om te groeien. En dat werd ook... Ja, en dan, bedoel, ik vind dat ook wel weer een troost. Iedereen maakt nog fouten af en toe. Nou. En ook de meest ervaren Kamerleden overkomt het dan af en toe... dat ze uitspraken doen die uh, ja, een, een lading krijgen... die ze er zelf eigenlijk helemaal niet mee bedoeld hadden. Maar is, is het eigenlijk geen laffe daad van Elieke van Gent geweest? Ja, nou, nee. Nee, zo zie ik dat niet. Maar ik, ik, ik, ik uh, zou het wel heel prettig vinden als uh, dit soort interviews van vertrekkende Kamerleden nu klaar zijn. En als we gewoon positief aan de slag gaan met uh, de mensen die het gezicht zullen zijn met mij voor GroenLinks de komende jaren en nieuws maken op onze idealen. Maar had, had ze dan, dan, nog, dan nog één vraag erover? Had ze inhoudelijk wel een punt dat er geen chemie was tussen jullie drie? Nee, dat, dat vind ik ook niet. Die chemie heeft gewisseld. Maar ik heb bijvoorbeeld met Ineke bij dat lenteakkoord... fantastisch samengewerkt. Ik heb, uh, maar dat is dan uh, toch helemaal raar? Als je tijdens het lenteakkoord zo goed samenwerkt... en dan een paar weken later krijg je dit te lezen? Ja, nou ja, dat nog, maar ik, ik, ik, ik moest ook echt zuchten. Kijk, het is, het is jammer. Het is oud nieuws. Het, het had gewoon geen nieuws moeten worden. En uh, gewoon uh, door met de inhoud, door met de idealen. En uh, aandacht voor de mensen die GroenLinks uh, gaan dragen de komende jaren. Maar was dat al mijn innige wens zijn. Was er chemie tussen jullie of was het, er ook, uh, was het er niet? Er was zeker chemie. En dat knetterde af en toe. En af en toe was het heel harmonisch. Het mag knetteren Ja, nou Ja, het mag ook af en toe knetteren. Ja, maar dat is, laat ik maar voor mijzelf spreken. Want dat geldt voor beide, voor en ik en Ineke. Ik ben dol op ze, maar ik heb ze ook af en toe vervloekt. Ja. Op welke momenten? Dat ik dol op ze was. Nee, dat ze een vervloekten. <laughs> Nou ja, goed, dat zal duidelijk zijn. Toen Tovik toen dat besluit nam, heb ik daar echt een paar dagen aan moeten wennen. Hè? Dat hij zich ook kandidaat wou stellen uh, als lijsttrekker. Maar uh, toen we eenmaal aan de slag waren en met die debatten in het land bezig waren... hebben we het gewoon ook weer heel goed gehad samen. Maar en als u dan kwaad op hem bent, gaat u dan naar hem toe en zegt, zegt u dan ook... Tovic, wat, wat doe je nou? Ja, natuurlijk, we hebben het er niet eens zo lang over gehad. Kijk, want mensen mogen dit doen. He, je kan daar ook niet, niet iemand van weerhouden. Maar natuurlijk heb je het er dan even met elkaar over. Maar ik ben dan ook wel weer van het type snel door. Snel door met, met wat je moet doen. En, en dan maar gewoon uh, inspelen op de nieuwe situatie. En onder alle omstandigheden proberen toch je idealen voorop te zetten. En daar ben ik dus toch ook echt trots op. Oké, okay, we hebben het moeilijk gehad. Maar we hebben tegelijk ook het afgelopen jaar meer bereikt dan ooit. Maar is snel door soms niet de, de juiste lastigste weg hoe moet je soms niet de, de, de, de, de zwerende wond helemaal uitknijpen... en schoonmaken en niet te snel weer hoor? Nou, ik denk niet dat dat... Ja, god, ja, voor een puisje op je wang geldt dat misschien. Nee, maar in de politiek heb je ook gewoon ja, de tijd niet. Je, je, je zit gewoon in de politiek. Ik tenminste, zo zit ik in elkaar omdat ik idealen heb. Ik wil echt Nederland groener maken, socialer maken. En ik wil het ook realiseren. Ik wil het ook in de praktijk brengen. En daar hebben we ook het afgelopen jaar echt stevige stappen mee gemaakt... En ik denk ook dat dat een van de oorzaken is geweest... waarom het ook tegelijk een moeilijk jaar is geweest. Kijk, in allerlei steden en in provincies... is GroenLinks al jarenlang ook bezig om dingen voor elkaar te knokken. Maar landelijk hebben wij niet eerder uh, echt verantwoordelijkheid gedragen. En dat hebben we nu het afgelopen jaar wel gedaan. Ja, en dat brengt stevige discussies met zich mee. Daar moet GroenLinks ervan Daar moet je Ja, en, en volgens mij zijn we daar nu wel aan gewend. Met een partij die voor 85% achter mij staat met een nieuwe lijst, met allemaal uh, kandidaten die ook tekenen... voor die, ja, wat ik een realistische groene en linkse politiek vind... zijn we er helemaal klaar voor. Maar 85% staat achter u en die andere 15%? Die moeten maar naar een andere partij gaan? Van de leden? Nee. Bedoel, bij ons mogen mensen altijd stemmen voor de lijsttrekker. En ik herinner mij zelf in de tijden dat Paul of Femke gekozen moest worden... zonder tegenkandidaat, hadden ze meestal ook zo rond de 85%. Ik had nu een tegenkandidaat... En toch die 85%. Die tegenkandidaat was hier in, uh, in de overnachting ook. En uh, uh, hij zei iets over de, de Koenloes-missie uh, waarover gestemd moest worden. We gaan even luisteren naar het uh, fragment. Zet okay. u, uh, uh, uw Doe koptelefoon ik? even op. Dit is Tovig Dibi. De druk was enorm. Uh, de vraag was ook wat er met de partij ging gebeuren als we tegen zouden stemmen. Uh, <laughs> ik heb het zelf gewild, uiteindelijk. Ik, bedoel, ik heb zelf voorgestemd, ik had tegen kunnen stemmen. Maar waarom, de vraag, is wat, waarom, was, waarom, gebeurd, de vraag waarom, is wat er dan was gebeurd. De vraag is wat er dan was. Okay, maar waarom gebeurd, mocht Ineke van Gent wel tegenstemmen en jij niet? Eén tegenstem was acceptabel. Laat ik het zo maar zeggen. Het was in alle opzichten fout. En het was ook afgedwongen. Dat is gewoon hoe het was. Dit is uh, Tovi Dibi over uh, de Koengoes-missie, de politiemissie. En hij wou eigenlijk tegenstemmen, maar hij zegt de druk was enorm. Eén tegenstem, dat kon nog. Maar meer tegenstemmen kon niet. Dus hij heeft tegen zijn zin in eigenlijk uh, gestemd. Omdat de druk enorm was. Kan u dat uitleggen? Nee, dat herken ik ook niet. Kijk, wat, wat, ik, wat, wat ik wel herken is dat ook ik die druk als groot heb ervaren. Want dit zijn beslissingen die je, die je maar heel af en toe moet nemen als Kamerlid. Waarbij je ook toch besluit ja, uh, over, over, over kwesties die, voor de mensen die je uitzendt. Levensbedreigend kunnen zijn. Dus dat is een hele zware verantwoordelijkheid. En we hebben ook een goede, een lange traditie in GroenLinks... dat we dit soort kwesties echt absoluut vrij laten. Wat elk Kamerlid daar zelf over beslist. En sowieso, elk Kamerlid heeft een eigen mandaat en beslist zelf. Dus dat het een zwaar besluit was, ja. En, dat, en ik denk ook dat iedereen daar, ja, elk van de tien... Eh, best wel eens een, een slaaploze nacht over heeft gehad. Eh, maar iedereen heeft het voor zichzelf afgewogen. En heeft u eh, de druk opgevoerd... Nee, nee. Niet, nee. niet uh, meer dan dat zo'n besluit toch al moeilijk is natuurlijk. Omdat je weet dat je een grote verantwoordelijkheid neemt. Um, ik, weet, ik weet dat Tofik uh, achteraf daar uh, ja, toch een beetje uh, problemen mee heeft gekregen. En ik heb dat zelf niet gehad. Want ik ben zelf meer van het type... als je gaat voor een besluit, uh, ja, dan sta ik er ook voor dan zou de omstandigheden enorm veranderen. En hoe moeilijk een besluit ook is, als je het eenmaal genomen hebt... Eh, ja, dan, dan, dan sta je ervoor. Dus Wat zou je dan nu het liefste tegen Tove willen zeggen? Niet zeuren? Ja, het is eigenlijk een kwestie van, eh, nou ja, wees een vent. Als je besluit genomen hebt, dan sta je ervoor. En dat heeft hij uiteindelijk ook gedaan. Hij staat er nog steeds voor. Als ik zo die quote terugluister, denk ik bij mezelf ja... Hij, ja, hij heeft niet. hier zijn gewetensvroeging uh, laten zien, maar hij staat er nog steeds voor. Ja. Nou, er werd er ook gezegd dat u autoritair leiding geeft. Nou, weet je, ik, ik ben wel een vrij open en direct persoon. En als ik echt iets wil, dan wil ik het ook echt. En ik wil heel graag resultaten bereiken. En daar wil ik ook mee doorgaan. Ik wil echt doorgaan op de weg van GroenLinks-idealen... echt omzetten in uh, ja, concrete dingen bereiken voor dit land. En, maar u bent dan ook een echte leider die zegt, en zo gaan we het doen. Ja, maar wel ook een echte leider die zich realiseert dat je daarbij wel die anderen in je fractie uiteindelijk ook mee moet krijgen. Tuurlijk. Want anders kan je niks voor elkaar krijgen. Dat is natuurlijk de realiteit in de politiek. Je bent uh, fractieleider, je bent fractievoorzitter. Maar alle Kamerleden hebben een eigen mandaat en je zal het met elkaar moeten doen. Je bent zo mooi, wat, wat zo mooi heet Primus Inter Pares. Je werkt met professionals die het met elkaar moeten doen. Ja, is het is toch mooi dat GroenLinks zo'n leider heeft die 85% van de leden achter zich heeft gekregen. Uh, die ook echt leiding wil geven en vooral zin in de toekomst heeft. Of eigenlijk in het nu is? Zin, ja, zin, zin in de toekomst en het gevoel dat de toekomst nu is. Maar, ja. En ook nu moet beginnen. Maar waar komt die quote van Bruno Braakhuis dan nou vandaan? Dat hij het eigenlijk niet meer ziet zitten met u. En eigenlijk uh, zegt van nou uh, misschien moet Jesse Klaver of Katelijne Buitenweg uh, de leiding overnemen van de fractie. Ach, daar heb ik ook even over moeten zuchten. Kijk, uh, dat, dat is natuurlijk weer een, een vertrekkend Kamerlid... Uh, wat een onhandig interview geeft. Tja. En heeft het zelf alweer teruggenomen. Ja. Ja, ik, ik wil dolgraag uh, uh, de mensen ja, maar, die op mijn nieuwe lijst staan... Maar wat zegt krijgen. u dan tegen... Wat, bedoel, hij zit nog altijd in de fractie... Nu komt hem dan een keer tegen, of weer ik heb hem natuurlijk gesproken deze ja, week. Dat en dat is een debat dan? geweest. Ja, dan zeg ik zucht en dan zeg ik: God, wat onhandig van je. schadelijk voor de partij. Het is ook niet handig voor jezelf. Waarom doe je dit nou? Maar ook schadelijk voor u? Ja, nou, dat valt te bezien. Kijk, ik voel me natuurlijk toch echt heel erg gedragen door, de, door dat ruime mandaat vanuit de partij. En ik uh, ben ook echt heel erg blij uh, met de nieuwe lijst waar ik mee aan de slag ga na de verkiezingen. En we gaan gewoon een hele mooie campagne horen. Maar als er zoveel dingen achter elkaar komen, denkt u dan nooit van, weet je wat, ik heb er ook geen zin meer in? Het maar eens. Nee, dat denk ik niet. Maar ik, maar ik denk dan wel. Goh, ik, kan, ik, ik snap wel uh, dat, dat mensen het land ervan balen. Want ik, ik, ja, dat interne gedoe over een partij, daar heb je gewoon helemaal geen zin in. Mensen... Ik, ik ook niet. Nee, ik wou net zeggen, mensen balen ervan. Maar baalt u er zelf ook niet verschrikkelijk van? Natuurlijk baal ik ervan. En te meer omdat we daar gewoon helemaal overheen zijn. No, het, is, het is voorbij, je is klaar. De partij staat als een huis achter mij als leider. Een prachtige nieuwe lijst met, met echt uh, veel, veel groen talent. Uh, drie nieuwe talenten bij de eerste tien. Uh, mensen die enorm gemotiveerd zijn om met mij... Uh, die koers van uh, nou ja, resultaatgerichte politiek door te zetten. Hele goede campagne. 2000 vrijwilligers hebben we nog nooit gehad. Dus we gaan gewoon de komende weken knallen. En wat heeft u geleerd van de affaire met uh, Job Cohen en de Partij van de Arbeid? Welke affaire doel je op? Nou, dat hij weg is. Dat Job heeft besloten om weg te gaan. Ja. Um, nou ja, ik, ik heb dat uh, ook toen Job wegging uh, met hem besproken. Uh, ja, ik, ik heb hem wel gezegd van ja, de, je moet jezelf ook wel de tijd geven als leider om echt te groeien. Uh, ik, ik vind dat je snel die conclusie trekt. Maar als het voor jou klaar is, is het klaar. En mijn conclusie is dus, je moet jezelf ook wel de tijd geven. Want het heeft tijd nodig voordat je met een, met een team werkt... wat helemaal op elkaar ingespeeld is. Wat, wat helemaal staat voor de koers die je wil varen. Um, en ik heb zelf ook wel geleerd... Kijk, dat, dat de manier waarop ik ben gestart, tussentijd, zonder echt mandaat van de partij wel natuurlijk toen volledig gedragen door de fractie... ja dat is niet de meest handige manier. Het is eigenlijk toch wel heel fijn als leider... dat je gewoon dat ruime mandaat vanuit je partij hebt. En daarom zit ik hier nu toch ook wel echt als gelukkig mens. Ja? Ja. Echt waar? Ja, ik voel me daar echt wel, ja, ik voel me daar echt wel door opgetild. Ja? Ja, zeker. En, en te meer ook omdat dat enorme ruime mandaat... Ja, dat, dat kwam natuurlijk ook in een tijd dat wel niet goed ja. stond in de peilingen. Maar er zullen dus ook heel veel mensen zijn die draag. zeggen... ja, maar ik zou niet graag in de, in de schoenen van Jolande Sap staan. Nou ja, het is best leuk om Jolande Sap te zijn. <lacht> Want het is heel eervol werk wat ik mag doen. Ik, ik, ik, ik ervaar het toch vooral... ik hoorde dat ook uh, een, een Nederlandse coach van het Engelse wielerteam, geloof ik zeggen... Uh, die, die, die uitlegde hoe hij zijn team coacht op de Olympische Spelen. En hij zei, ja, je kan dat, dat als een... Permanente druk ervaren dat je die prestatie moet leveren. Maar je kan je ook realiseren dat het een enorm privilege is dat je dit mag doen. En dat het een enorme eer is. En het is heel grappig, want dat is eigenlijk precies hoe ik het voel. En natuurlijk, af en toe voel ik wel druk. Maar dan denk ik, hup, weg die aap van mijn schouwers. Gewoon genieten van wat je doet. En, en ja, het is, het is heel bijzonder. Je, nou, ik mag hier nou ook met jou zitten bijvoorbeeld. Je maakt hele leuke dingen mee. Nou ja, ja en u uh, mag zelfs een platen uh, heeft u uitgekozen, die we gaan draaien. ja. En dat is ook een... Ja, dat moet Je moet misschien ook even uitleggen waarom deze plaat. Ja, het is plaat van Sila Soe. Ik vind haar echt een fantastische zangeres. Ja, een Belgische zangeres. Ik heb haar, ja, een Belgische zangeres. Ja, een enorme uitstraling. Enorme uitstraling. Heel jong nog. Ja. Uh, stond vorig jaar volgens mij op het North Sea Jazz Festival. En toen heb ik haar op tv ook gezien. Ja, ik vond het zo'n fantastische muziek. En het, het geeft voor mij ook aan ja, de, de, de lol die muziek kan brengen. Het haalt je helemaal... Uit alle beslommeringen die je mag hebben. En, het, ja, en zeker haar muziek. Dus heel bijzonder. Als u in de put zit, dan draait u deze plaat. Ik heb deze plaat uh, nee, vorig jaar gekocht. Ja. En ik heb hem ook gedraaid als dus ik vrolijk ben. Oh, heel goed. <laughs> nou, dan gaan we hem nu in ieder geval uh, we gaan hem draaien. La sou. was la soe. MUZIEK Till I was about nine years old, old. But now I can't control myself from grooving. It is time for me to show, oh, because today, oh, I'll show ya. not an easy roll but now i'm ready to bring joy and fire the best things in life for sure oh, oh. Yes, i do know what it's like to feel sad all the time but you see Helaas hoe met Crazy Vibes, uitgekozen door Jolande Sap. Ja, u was helemaal aan het meeswingen hier. Ja, heerlijk nummer, enorm talent. En nu hoop ik maar dat ze in het Holland Heinekenhuis ook nog altijd aan het swingen zijn. En ondertussen wachten wij nog altijd op de huldiging van Chromo Jojo en Veldhuis. Die is nog niet geweest, dus daarom nog altijd geen flitsen vanuit Londen. Helaas. Nou, we hadden het al over de vrolijkheid. Uh, het dansen, uh, wat u graag doet. Uh, uh, hoe gaat u uh, dansend uh, richting uh, 12 september? Ja, we gaan een fantastische campagne maken. Ik kan natuurlijk nog niet alles verklappen... maar morgen vroeg uh, ga ik het campagnefilmpje... Mo of mo morgen we gaan we het campagnefilmpje maken. Straks. Dat is niet in één dag gemaakt. Dat wordt echt een hele leuke film. Um, en we hebben gewoon een scherpere campagne als ooit. We hebben echt uh, heel scherp gekozen voor groen op één een vergroening van de economie opeen. Omdat ik er echt van overtuigd ben dat de enige manier... om goed uit deze crisis te komen, is nu doorpakken. En Nederland loopt hopeloos achter. Um, we zijn echt een van Europa... inmiddels als het gaat om schone energie. Terwijl uh, veel mensen staan te trappelen om initiatieven te nemen. Is een paar weken geleden in Scheveningen... bij de windmolen van Eneco, die is daar geadopteerd door de buurt. Die, de buurt heeft zelf ineco gevraagd... om die molen weer op te tuigen en te laten draaien. En je ziet um, dat dat, dat zo'n buurt dan ook zo betrekt. En kinderen op school die er dan les over krijgen. Um, kinderen die ook gaan bellen naar eco als de molen niet draait. Weet je, het komt gewoon heel dichtbij. Maar uh, ik, uh, u, u zegt, we gaan scherp inzitten op groen. Dat snap ik, want uh, jullie heetten niet voor niks GroenLinks. Maar er zullen toch ook heel veel mensen zeggen... ja, maar groen, dat is het thema niet. Het thema is nu Europa. Ja, het thema is ook Europa, zeker. En dat is natuurlijk GroenLinks. is natuurlijk ook een partij die echt uh, st uh, stevige ideeën heeft over waar we met Europa naartoe moeten. We hebben een sterker Europa nodig. Een sterker Europa nodig om uit de financiële crisis te komen. Maar ook een sterker Europa nodig om de stappen te zetten die we nodig hebben. Voor een echte doorbraak naar schone energie en naar een duurzame economie. En waarom ik het zo belangrijk vind, is dat uh, je steeds meer merkt dat het tijdperk van de goedkope olie echt voorbij is. En toen in 2008 de financiële crisis uitbrak... in september met de val van die zakenbank... toen was vlak daarvoor uh, waren de olieprijzen hoger dan nooit gepiekt. Ja, wacht even, want ik, ik, we moeten nu wel even onderbreken... want ik geloof Je toch dat... Het net we... zo serieus in de inhoud, maar ja. dit is natuurlijk wel heel belangrijk. Ja, dat ja, ja, wou ik net zeggen, wij <laughs> gaan uh, naar het, uh, live naar het uh, holland uh, heinik Daar is uh, Robert Meder en volgens mij moet het bij jullie feest zijn. Wij wachten op Londen. Nog geen verbinding met Londen. Misschien staat, eh, staan ze nog niet op het podium... Nou, ze zijn dat er nog toch niet. Ja, ja, nou zit er natuurlijk, iedereen zegt enorm te verheugen op die huldiging. Nou ja, hoewel Europa ook een mooi thema ja, is ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. Zeker. Daar houden mensen hopelijk ja. misschien ook nog van. Maar goed, je ziet dus dat, um, um, om, het, om een lang verhaal kort te maken... Um, die olieprijzen die, die elke keer als de wereldeconomie er een beetje aantrekt gaan die olieprijzen weer helemaal door het dak en zakt de boer weer in elkaar. En we zullen dus echt gewoon met elkaar die omslag moeten gaan maken. Nederland loopt daar nu veel te ver in achterop en wij willen daar versnellen. En nu gaan we wel overschakelen. Ja, hoe gaat het? Ja, we, we krijgen een, een seintje van, van de regie. Wij gaan overschakelen naar, naar Londen, naar het uh, holland Heinekenhuis, naar Robert Mede. Hoe is daar de sfeer? Nou, het is, hier, uh, het is hier gezellig om maar even een understatement te gebruiken. Maar goed, wat wil je anders in het Hollandhuis op het moment dat er een uh, huldiging plaatsvindt voor uh, de zwemsters? Voor uh, de zwemsters die zilver hebben gehaald, de zwemsters die, uh, die goud hebben gehaald, de zwemsters die brons hebben gehaald, om het even zo te noemen. Zojuist uh, is de hele ploeg vijf in getal uh, van een grote trap afgekomen. En uh, die worden nu door uh, presentator Roberto Tan in het zonnetje gezet. In de spotlight, zoals het heet. Uh, daarvoor zijn beide trainers... Jacques Verharen en James Gibson, ook in het zonnetje gezet, dat is de traditie. Eerst even de trainers en dan de sporters zelf. Um, het gaat hier nog wel even duren, want het is wat uitgelopen. Er waren wat logistieke problemen, dat is wel vaker het geval in de, omgeving van, in, in, in, in de omgeving van Londen. Want het is daar razend druk rond te spelen natuurlijk. Dus het loopt allemaal een heel klein beetje uit. Um, Marleen Veldhuis en Renomi Jojo worden zo meteen apart nog gehuldigd. Wordt er een filmpje vertoond. En na afloop daarvan, als ze symbolisch een, een, een medaille hebben uitgereikt... die dan hebben gekregen die dan het publiek rondgaat... dan uh, denk ik dat ik nog één keer bij jullie terugkom... want dan verwachten wij een lid van uh, de koninklijke familie hier op het podium... en misschien is dat aardig om dat dan nog even mee te nemen. Ik hoop dat we dat binnen een minuutje of tien... en als het langer wordt, dan uh, wordt het in het volgende uur dat we dat nog even meenemen. Robert uh, Mede vanuit het uh, Holland-Heinekenhuis. nou Veel plezier daar, wij horen het wel, wij willen er graag bij zijn... Uh, maar terug naar het uh, grote thema van, uh, van GroenLinks. Dus vergroening van uh, uh, ja, de economie. Ja. En je ziet ook dat he, mensen maken zich niet alleen druk om Europa, hoor. Er is laatst uh, een groot representatief onderzoek gedaan. En daaruit blijkt dat uh, echt ja, 87 procent van de Nederlanders... zich echt grote zorgen maakten over uh, de luchtvervuiling in Nederland. Want ook daar lopen we gewoon hopeloos achter. En over de teleurgang van natuur. En ook willen dat daar veel meer aan gaat gebeuren. Ja, dat, dat willen wij vooropzetten zetten. Um, door veel meer ook samen te werken met mensen, met bedrijven in het land... Want eigenlijk zie je dat, uh, veel, dat er veel burgerinitiatieven zijn geweest. Dat er ook veel bedrijven zijn die al langzaam aan het roer en het omgooien zijn. Maar dat die uh, steeds tegen een muur oplopen als het om Den Haag gaat. Den Haag loopt achter met normen, met regelgeving. Bijvoorbeeld als het gaat om, om iets als zonnepaneel of windenergie. Dan hebben wij geregeld uh, dat je als je dat op je eigen dak legt... Dan mag je het verrekenen met je energierekening. Als je het gezamenlijk doet met de buren, dan mag het niet. Dat is zo'n rare, zo rare bureaucratie. Dus daar willen we echt uh, forse doorbraken in maken. En bereiken. Maar, uh, ik, ik las ook het uh, verkiezingsprogramma van uh, GroenLinks. En daar lees ik veel van deze idealen in terug. Maar soms denk ik ook bij mezelf: ja, de idealen zijn soms overgenomen door uh, bijvoorbeeld de Partij van de Dieren. Terwijl een thema als. Uh, uh, uh, de progressiviteit en Europa is weer veel meer geclaimd door D66. Ik bedoel, komt GroenLinks niet tussen wal en schip te zitten? Nee, dat denk ik niet. En uh, wij hebben daar ook gewoon belangrijke dingen op, uh, op voor elkaar geknokt... Uh, nu uh, in het lenteakkoord in april. We hebben als het gaat om uh, nou ja, vergroening van de economie, daarvoor het eerst gerealiseerd dat er uh, gewoon een stuk van die enorme subsidies die nog elk jaar naar de grote vervuilers gaan, afgeknabbeld wordt. En Nederland 6 miljard per jaar gaat nog naar uh, uh, de grote vervuilers. En we hebben geregeld dat dat nu voor de kolencentrales bijvoorbeeld afgelopen zal zijn. Want ik vond dat ook zo'n absurd idee. Dat als, als jij in je barbecue kolen stookt, dan betaal je er belasting over. Als zo'n kolencentrale die kolen opstookt voor de energievoorziening... dan betalen ze er geen belasting over. Maar goed, het is natuurlijk niet ons enige punt. Want we hebben nog een tweede hoofdprioriteit ook in deze campagne. En dat is echt gelijke kansen. En wij willen echt dat ieder kind uit elk gezin een gelijke startpositie krijgt. Dus we zullen stevig knokken voor veel meer voorschoolse educatie. En we willen ook dat Nederland eindelijke stappen zet... met het aanpassen van het schoolsysteem. En wij willen af van die scholen alleen maar van 9 tot 3. En dat daarvoor dan nog voorschoolse opvang... en daarna weer naschoolse opvang en geslepen naar sportclubjes. We willen eigenlijk dat dat bij elkaar gebracht wordt. In één brede school waar kinderen gewoon een, een prachtig dagprogramma krijgen... en ook kunnen genieten van muziek en cultuur. En maar school. gelijke kansen, dat vind je natuurlijk ook weer heel snel terug... in het partijprogramma van de SP. En, ja, en gelukkig maar dat je ja. een aantal <laughs> dingen ook terugziet bij anderen. Want dan, nee, kan maar... je, want dan kan je met, met z'n samen deals gaan Bent sluiten. Bent u niet bang dat uh, uh, GroenLinks ten onder gaat uh, uh, uh, in het geweld... wat straks gaat plaatsvinden tussen Rutte en Roemer? Nee, ik denk dat wij hele goede kansen hebben om voor 12 september weer een stuk beter terug te komen. En dat ben ik natuurlijk ook vast van plan. Want wij hebben een unieke combinatie. Want wij zijn echt de enige partij die echt serieus werk maakt van groen en van vergroening. En die daar ook dingen op voor elkaar geknokt heeft. Wij zullen dat ook nooit uitwisselen. En die combinatie van vergroening van de economie en stevige inzet op gelijke kansen maakt ons heel uniek. En Ik, ik denk ja, ik dat mensen echt... hebben gezien dat wij dingen voor elkaar kunnen knokken. En als wij uh, met onze mooie campagne met al die vrijwilligers ook laten zien... dat wij niet alleen resultaten boeken, maar ook daar weer echt staan samen... dan heb ik echt vertrouwen, 12 september. En uh, moet dan het, het sentiment van uh, GroenLinks is een partij waar het toch veel onrust en ruzie is... moet dat eerst nog omgebogen worden of uh, is dat reeds achter ons gelaten? Nou ja, en de partij zelf is het duidelijk al achter ons gelaten... maar we moeten het de buitenwereld natuurlijk nog wel bewijzen. En dat gaan we doen. En daar zijn we vandaag op de Gay Pride ook heel mooi mee begonnen... want wij hadden echt de meest swingende boot van de Pride. Ja. <laughs> uh, maar bent u niet bang dat er volgende week weer een interview komt... met iemand waarbij weer een keer uh, iets gezegd wordt... Wat, wat de partij eigenlijk gewoon schaadt? Nou ja, uh, ik ben daar niet bang voor. Ik, uh, natuurlijk, je bereidt je voor op, op, op, op, op dat dan van alles en nog wat kan gebeuren. Maar we zijn vooral heel hard aan het werk met onze plannen te maken. ik ga mooie werkbezoeken afleggen. Ik ga in Nijmegen, waar ze grootscheepse plannen hebben... om ook zonnepanelen op allerlei gebouwen te leggen... dat, dat samen doen met de wethouder daar. Ik ga uh, naar een sociale werkplaats in Rotterdam. Want in het Lentakkoord hebben we ook voor elkaar geknokt... dat die bezuiniging op die sociale werkplaats uh, van de baan is. Ik ga uh, in Lim... Met uh, mensen praten die persoonsgebonden budgetten hebben in de zorg. Ja, dat geeft je echt de kans om die zorg op je eigen manier uh, uh, in te richten. Ook dat hebben we in het Lentakkoord voor elkaar gekregen: dat, uh, dat dat blijft bestaan, dat die bezuinigingen van de baan zijn. U ja, heeft en we zin gaan in? nog. Ja, ja, maar ik vind campagnetijd zo leuk. Ja? ja. Nou ja goed. Je, je komt overal, je ontmoet een hele hoop leuke, inspirerende mensen. En af en toe mag je stevig debatteren. En ja, daar hou ik ook van. Uh, zeker, maar ondertussen uh, staat GroenLinks natuurlijk maar vier zetels in de peilingen. Maar er is maar één echte peilingen en dat is 12 september. En op hoeveel staan jullie dan? Nou ja, ik ga me niet op een precies aantal vastleggen, maar uh, ik, ik wil echt stevig meer natuurlijk dan nu in de peilingen. Nu in de peiling is het vier, vijf. Je, nou ja, dat, dat is natuurlijk niet waar je op uit bent. Uh, dus we gaan voor veel beter resultaat. Maar wat is veel beter? Ja, ik, nee, ik, ga, ik ga geen aantallen noemen. Omdat je dan ook alweer de teleurstelling inbakt. Uh, toch minimaal tien, neem ik aan. Want anders uh, gaat Tovik Dibi niet meer meedoen. Nee, ik wil Tovik er heel graag bij ja. houden, zeker. Dus minimaal tien. Dus. <laughs> ik wil natuurlijk graag zoveel mogelijk. Maar, he, en, en we gaan daar keihard voor werken. Dat is wat telt de komende weken. Om, om ook zoveel mogelijk te houden. En ik troost me ook met. Nou ja, vorig jaar de provinciale statenverkiezingen. Die waren in maart natuurlijk. Toen stonden we in de peilingen ook niet goed ervoor. En toen hebben we toch winst geboekt. Dat waren mijn eerste verkiezingen. Dan hebben we toch winst geboekt. Dus hm. nou, er is nog van alles mogelijk de komende week. Nou, over troost gesproken. Um, wij hadden vorige week hadden we Boris van der Ham in de uitzending. En uh, uh, die uh, wou u ook een advies meegeven. Dus u kan de koptelefoon nog een keer opzetten. Mm -hmm. En straks mag u dan een vraag of een advies meegeven... aan mijn volgende gast in de Politieke Nachten. Dat is straks Pia Dijkstra van D66. Maar luister eerst naar wat uh, uh, Boris van der Ham zei... Uh, over uh, u en uw positie en GroenLinks.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 Ja, het, het is een waarheid dat is een koe. En uh, dat, dat, dat geldt inderdaad ook in de politiek. En uh, daarom prijs ik mij ook zo gelukkig uh, achteraf in ieder geval. Met dat lijsttrekkersreferendum. Ja, achteraf. Ik, bedoel, ik, ik heb daar even aan moeten wennen. Maar prijs ik me er ook zo gelukkig mee. Omdat ik sindsdien ja, met 85 van, van de stemmen in de partij... gewoon me enorm gedragen voel. U voelt zich de koningin? Nee, nou ja, ja, ik bedoel de koningin van GroenLinks. Op die boot vandaag ja. voelde ik mij wel even de koningin. Ja. Uh, maar u, u maar zich... ik voel mij wel de onbetwiste leider. En dat is een heel prettig gevoel. Ja. En waarom wordt het dan toch nog zo vaak betwist? Onhandige interviews van vertrekkende Kamerleden. Dat is het enige wat er nog gebeurd is de afgelopen zomer. En dat, ja, dat is vervelend. Ik heb erom gezucht. Maar, maar daar lig ik dus ook zeker niet wakker van. Um, volgende week hebben wij Pia Dijkstra... Uh, wat zou u uh, aan haar willen vragen of uh, mee willen geven? Oh, ja, van ik, ik, D66. Uh, ja, nee. En ik, ik, ja, ja, ik, ik, ik ken Pia een beetje. En uh, ik vind het zo intrigerend. Het, het komt over als een hele integere... dat is ook volgens mij een hele integere vrouw... die helemaal niet zo van dat politieke spel houdt. Dus ik, ik ben wel heel benieuwd... Uh, wat zij zelf nou het leukste vindt aan de politiek. En... Uh, in hoeverre ze wat ze in haar vorige werk heeft gedaan... want ze was natuurlijk vooral daarvoor presentatrice in de media. Hè. Een goede presentatrice. Wat, wat, ja, een hele goede. Ook vinger aan de pols, deze ja. onderhanden toch. Hè. Wat ze daarvan heeft meegenomen in de politiek. Wat vindt u het leukste aan de politiek? Ik vind zoveel leuk. Maar eigenlijk vanaf dag één uh, dat ik in de politiek zit... vind ik dat debatteren wel machtig mooi. Uh, en daarom heb ik me ook wel voorgenomen... en dat, dat ben ik ook sinds vorig jaar zomer gaan doen... dat ik uh, in de komende periode als fractievoorzitter ook echt wel een eigen portefeuille wil hebben. Want anders zijn er eigenlijk veel te weinig debatten. Ja. En toch uh, las ik ook ergens in een interview... u houdt eigenlijk helemaal niet van op de voorgrond treden. Nou, ach, het is een beetje dubbel. Het is een beetje dubbel. Het, uh, het, ik, ik ben niet echt ijdel, maar de enige ijdelheid is me ook weer niet vreemd. Nee, en je moet er in ieder geval tegen kunnen, anders kun je dit niet doen. Dus als ik daar sta op de voorgrond, dan sta ik het ook wel echt. En vindt u dat ook lekker? Ik begin dat steeds lekkerder te vinden. Maar het gaat me wel altijd om... Ja, ik heb wel altijd het doel voor ogen waar het me om gaat. Het gaat mij niet om... Ja, dat persoonlijke gewin of dat persoonlijk staan. Het gaat me echt om... Uh, die idealen van GroenLinks. En ik wil Nederland groener en socialer maken. En ik wil dat bereiken. Af en toe met een mooi debat. Af en toe met stevige onderhandelingen. En altijd zorgen dat je op tijd... als kansen zich voordoen... de staat en die kansen grijpt. En hopelijk met een... Eensgezinde fractie. Zeker te weten. Een prachtige lijst met allemaal toppers die zich helemaal achter de koers geschaard hebben. Uh, wat uh, kunnen wij verwachten uh, 12 september? Wat voor een uitslag uh, wordt het? Niet alleen voor GroenLinks, maar wie wordt uh, de nieuwe premier van Nederland? Laat ik hem zo even stellen. Nou ja, ik hoop natuurlijk op een zo progressief mogelijke uitkomst. Uh, en dan, ja, als je het. Er kan van alles gebeuren, maar je moet ook een beetje realistisch zijn. Uh, ik hoop dat de premier op links zit. En dan is de kans vrij groot dat dat roemer wordt. En dan, ja, het, het zou heel mooi zijn als we gewoon eens een progressief kabinet zouden hebben. En uh, dat, ik zou daar heel graag aan meedoen. Met PvdA, D66, maar ook met SP. En wanneer hebben wij dan weer een regering? Ja, dat kan vrij snel. Maar je moet ook een aantal zaken wel grondig bespreken. Um, oh, maar dat zou toch begin oktober zover wel moeten kunnen zijn. Dan al? Ja, als je een beetje doorwerkt. En uh, zit GroenLinks dan in de regering? Nou ja, dat is uh, eerst natuurlijk spetterende verkiezingen. He, dat is de eerste opdracht. Maar ja, het zou geen geheim zijn dat ik gewoon uh, heel graag door wil gaan... met uh, dingen voor elkaar krijgen. En bent u dan uh, fractievoorzitter of zit u dan in het kabinet? Nou, ik, ik ben partijleider. Dat hoe dan ook. En... Uh... Ik heb er nooit een geheim van gemaakt dat ik ooit nog wel eens uh, dat, dat, dat mooi zou vinden. Een kabinet en een ministerschap. Maar ik weet niet of dat deze keer al is. En Waar de... ik harder nodig ben. En ik vermoed dat dat de Kamer is. Maar u bent er nog wel na de Tweede Kamer. Zeker. Ja, zeker te weten. <laughs> Nederland is nog lang niet van me af. <laughs> In ieder geval uh, was dit uh, uh, uh, een mooie aftrap van de campagne. Ik wens u veel succes, Jolande Sap. Dank je wel. En uh, volgende week Pia Dijkstra. Saturday night What's Saturday night? Saturday night, night. B.N. <laughs>